9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. PostNL beperkt de komende jaren de reorganisatie. Er blijven meer sorteercentra open dan eerder werd gedacht. En er blijven meer postbodes in dienst. Het bedrijf had vorig jaar de voorgenomen reorganisatie opgeschort... omdat de maatregelen ten koste gingen van de kwaliteit van de bezorging. In plaats van 2800 postbodes verliezen nu 450 tot 650 postbodes hun baan. In totaal verdwijnen er de komende jaren 27 tot 3300 banen. Zo snijdt PostNL harder in staffuncties, de commerciële organisatie en op het hoofdkantoor. Consumentenorganisatie Foodwatch wil dat er een strenge wet komt tegen marketing voor ongezonde producten bestemd voor kinderen. Veel van die producten zijn te zoet, te zout of te vet. Van de beloofde zelfregulering in de levensmiddelenbranche komt volgens Foodwatch helemaal niets terecht. De organisatie probeert 40.000 steunbetuigingen te verzamelen om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Rusland krijgt een van de strengste anti-rookwetten in de wereld. President Poetin heeft zijn handtekening onder de wet gezet. Vanaf 1 juni wordt het roken in openbare ruimte aan banden gelegd. Eerst wordt roken op stations, vliegvelden, stranden en bij speelplaatsen verboden. En vorig jaar, volgend jaar wordt het verbod uitgebreid tot onder meer de horeca, markten en winkels. Er komt een minimumprijs voor sigaretten en de reclamecampagnes voor tabaksproducten worden aan strenge regels gebonden. Bijna de helft van de Russen rookt. De Surinaamse president Boutersen vindt dat in het verleden grote fouten zijn gemaakt, maar we hebben het hart op de goede plaats, zei Boutersen. Hij sprak bij de jaarlijkse herdenking van de staatsgreep van februari in 1980. Militairen onder zijn leiding namen toen de macht over van de burgerregering van president Aron. Boutersen zei niet welke fouten hij bedoelde. Wel wees hij op de groei van de Surinaamse welvaart en de economie. Volgens hem zijn die rechtstreeks het gevolg van de machtsovername van 1980. Boutersen noemde het verder een zegen dat de ontwikkelingshulp vanuit Nederland is gestopt. Dat geld maakte ons lui, zei Boutersen.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 Dan het weer nog. Vandaag bewolkt en af en toe natte sneeuw of motregen. Het wordt 2 tot 4 graden en de wind neemt af. Morgen en woensdag vrijwel overal droog en 4 of 5 graden. Awb Verkeersinformatie het gaat nu snel de goede kant op. Nog 12 files, alles bij elkaar niet meer dan 40 kilometer. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude 2 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Ook 2 kilometer op de A15 van Rotterdam naar Europort bij Rozenburg. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechterrijstrook. En door opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Een nieuwe kerk aan de IJssel, 5 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Cheap tickets boek je razendsnel op cheaptickets.nl.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 Goedemorgen. Dotteren is niet altijd de beste oplossing bij hartproblemen. Je kunt daar ook wel aan doodgaan. Hoe het zo waarom opereren toch vaak beter is. U hoort ook wat de bonden vinden van de nieuwe reorganisatieplannen van PostNL. En, en spelers van PSV en Feyenoord gingen na afloop van de wedstrijd elkaar te lijf. Hé, hé, hé. joh. Wat een schoozer, Ja, en was daar niet iets met uh... respect? Jermaine Lens van PSV, die begon een geheel eigen strijd tegen Joris Matthijssen van Feyenoord. Feyenoord won gisteren in de Kuip met 2-1 en Lens wilde verhaal halen bij Matthijssen... na een incident op het veld. Feyenoord-trainer Ronald Koeman daarover. Ik zag wel, uh, toen ik naar binnen kwam, uh, dat Lens stond te wachten. Hé, hé, hé, Wat doet gauw, zien? En deze heb ik niet gezien. Uh, ja, en dan, dan oordeel je op uh, berichten of op, opmerkingen van anderen en dat doe ik liever niet. Volgens mij bleef Jermaine nog... Uh... Nog vrij rustig. Die wilde gewoon bij Matthijs uh, mij vragen wat, uh, wat er nou gebeurt. Ik moet ook die beelden zien wat er in het veld, in het veld gebeurde. Hij dat hij uh, een elleboog kreeg. En dat wilde hij vragen. En daarna uh, komen van beide kanten komen de spelers bij. <hast> Ik denk dat het vaak gebeurt. Nu staat er, uh, of in ieder geval vaker gebeurt het gebeurt niet elke wedstrijd, maar nu staat er precies een... Uh, een camerateam uh, staat er heel kort op en uh, die zien alles. Misschien is dat ook wel goed. Dan kan je zien wat er, wat er precies is gebeurd. En, uh, maar je weet wel dat het als PSV zijn en ook als Feyenoord zijn en die kan. Nou, ik denk dat het verstandig is dat we samen van de week wel even gaan praten. Want dit kan niet. PSV-trainer Dick Advocaat hoort u als laatste daarvoor nog PSV-aanvoerder Kevin Strootman. Hans Kraaij, senior. Goedemorgen. Goedemorgen. Hij heeft banden met beide verenigingen. Van vroeger um, is dat voldoende? Dat advocaat even met uh, Lens gaat praten? Nou, ik denk dat uh, met Lens uh, praten wel in zal houden dat hij toch bestraft gaat worden. De psv kennen dat is een vereniging die dat over het algemeen niet uh, accepteert. Ze doet dit soort zaken. Ja. En hij, zegt, hij krijgt over wedstrijdschorsingen of hij zal wel een financiële boete krijgen. Ja. En volkomen terecht, naar mijn mening. Ja, het zijn allemaal jonge mannen, zijn opgewonden. Eh, maar nou is er de laatste weken natuurlijk eh, een campagne gestart. Niet zo officieel, maar goed. Het gaat over respect in het voetbal. Ja. Wat vindt u van dit incident in dat kader gezien? Ja, dit, dit valt natuurlijk heel slecht. Het broeden is dat de camera's waren. Dat kan je de media niet kwalijk nemen. Uh, als die er niet zijn, dan uh, is alles plotseling anders. Maar het wordt veel te groot in beeld gebracht en terecht. Ja, en dan blijkt dus dat sommige mensen zich naar Nederland niet kunnen, kunnen beheersen. Nou, dat is het wat je kan overkomen. En er worden ook wel verhalen verteld, hoe was dat vroeger dan? Ja, ik kan me niet herinneren dat er ooit een, een rel geweest is waar ik bij betrokken was in ieder geval. Of de clubs, eh, na het wedstrijd. Mm. No, is dit, ja, dit, dit lijkt toch een PSV die het begint. Lens dus. PSV beklaagde zich vorige week over de scheidsrechters. Ja. Dat ze gezocht worden. Ja. Wat vinden we de rol van PSV? Ja, de rol van PSV die, die zal duidelijk blijken uit wat er gebeurt met Lens. En nogmaals PSV kennen, dan zullen ze hier absoluut geen genoegen mee nemen. Daar zijn ze niet blij mee. En als je praat over de scheidsrechters die, uh, die beschimd worden op het ogenblik... ja, die hebben de pech dat alles op het ogenblik in beeld wordt gebracht en wordt herhaald. En uh, dat uh, maakt het uh, werk voor scheidsrechters niet gemakkelijker. En nu maken de scheidsrechters fouten. En dat is honderd jaar geleden. En over honderd jaar zullen het nog fouten worden gemaakt. Mm -hmm. En dat kan je die scheidsrechters niet kwalijk nemen, want die kunnen niet alles zien... Maar wat mij bevreemdt is dat met de moderne technieken die er zijn... dat die niet meer worden gebruikt in de voetbalwereld dan op dit moment. Ja. Nou goed, het komt. De camera, uh, het doellijncamera die komt er in ieder geval aan. Maar goed, ja. vorige week spraken we de uh, voorzitter van scheidsrechters... in Nederland ook de, de amateurscheidsrechters. Die zeggen ja, dit soort incidenten komen wel over hoor... bij de pupellen, bij de F's en de E'tjes. Die zien het ook. Ja, maar ja, dat, dat geloof ik zonder meer. Misschien eh, de, laten we wel zijn. Het is de spelers, de beroemde spelers hebben een voorbeeldfunctie. En de meesten die houden zich daaraan. Maar het is wel veranderd, maar het hele leven is veranderd. Als je eerlijk bent, je moet niet te feit terugkijken naar vroeger. Toen gebeurde een aantal dingen. Dat nu gebeurt, toen beslist niet. Ook op de voetbalvelden niet. Het, het wordt steeds hectischer. De mensen worden steeds agressiever. Dus de KNVB die heeft echt wel de taak en de verplichting om te zorgen dat dit afgelopen is. Ja, want heeft zo'n campagne, zo'n respectcampagne opgestart ja. naar de dood van die grensrechter dan nog wel zin? Ja, nou ja, helaas dat het eerder heeft, is toegenomen dan dat het is afgenomen. Dat is het krankzinnige in deze wereld op dit moment. En de sportwereld, daar staan zulke grote belangen op het spel. Zeker de financiële belangen, niet alleen voor de clubs, niet voor de organisatie, maar ook voor de spelers. Ja, dat de uitbarstingen sneller komen. Ja, maar dan kun je je toch nog wel inhouden? Ja, dat zou uh, wel de bedoeling zijn. En dat is ook de plicht die, die een sportman heeft. Maar als je ook naar de grote sportmensen kijkt... die weten zich beter te controle controleren dan, dan, dan de anderen. Als je kijkt naar Messi, die man bijvoorbeeld, die doet nooit wat. Kruif deed nooit al te gekke dingen. Nu is iedereen die zat plotseling op zijn achterste benen. Scheidsrechters worden uitgejouwd. Scheidsrechters worden nog steeds heel kritisch, heel negatief behandeld. En uh, niet iedere scheidsrechter fluit een fantastische wedstrijd. Maar het is onmogelijk om als, als de alles te zien en alleen maar goed te zijn. Er zullen altijd zwakke wedstrijden zijn. Hans Kraaij senior, hartelijk dank dat u even wilde reageren. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is tien over negen. U luistert naar het NOS Radio In journaal Patiënten met ernstig vernauwde slagaders van het hart... kunnen beter worden geopereerd dan gedotterd. Tot dusver is dotteren de meest uitgevoerde behandeling... maar de kans dat patiënten na zo'n ingreep overlijden... blijkt groter dan bij hartoperaties. Blijkt uit onderzoek uitgevoerd door het Erasmus Medisch Centrum. Aan het onderzoek werkte ook Pieter Kapertijn mee. Hij is hoogleraar hart- en longchirurgie aan het Erasmus MC. Meneer Kapertijn, goedemorgen. Goedemorgen. Um, eerst maar eens even voor de duidelijkheid. Wanneer spreken we van ernstig vernauwde slagaders? Nou, dat is met name het geval wanneer alle drie de kransvlagaderen een vernauwing vertonen. En dan doen we het uitgebreid kransslagader lijden, oftewel drietaks coronair leiden. Mm, en dan komt er weinig meer richting hart? Ja, precies. Dus dan krijgt uh, het hart minder bloed en daardoor minder zuurstof en voedingsstoffen. En uh, ja, dan krijgen patiënten pijn op de borst en dan worden ze vaak verwezen naar de cardioloog en via de cardioloog naar de, eventueel naar de hartchirurg of er kan een dottenbehandeling uh, voorgesteld worden. Ja, en kan voor worden voorgesteld, uh, wordt, wordt ook vaak voorgesteld? Ja, ja natuurlijk. De, een, een dottenbehandeling is een zeer aantrekkelijke optie... en ook een hele goede behandeling. Ik bedoel, dat moet ook vooropgesteld worden. Voor heel veel patiënten is een dottenbehandeling uh, de, de juiste behandeling. Alleen nu blijkt dus dat bij die patiënten die zeer uitgebreid kransvergaderlijden hebben... dat uh, toch hartchirurgie beter is... Een dotterbanning is zeer aantrekkelijk, want een patiënt is meestal na één dag het ziekenhuis uit en heeft natuurlijk geen operatie te ondergaan. Um, maar op de lange termijn blijkt dan bij het uitgebreide leiden een, een hart-chirurgische uh, ingreep uh, beter te zijn. Maar waarom? Want uh, ja, zo'n chirurgische ingreep, u geeft dat zelf al aan, is natuurlijk veel ingrijpender. Dat kan misschien ook weer meer misgaan. Waarom is dat toch veilig? Uiteindelijk blijkt dus dat de mensen die een omleiding krijgen... dat je een, een heel groot traject van de kransvergader daarmee bypass. Het heet ook een bypassoperatie. Ja. En, um, terwijl de cardioloog die behandelt een vernauwing. En nadat die vernauwing behandeld is, kan er weer een nieuwe vernauwing ontstaan. Net vlak na de, de plaats waar de stent is, uh, is neergezet. En uh, met een bypass omzeil je eigenlijk een veel groter traject. En daardoor hebben mensen ook minder kans dat er weer opnieuw een vernauwing gaat ontstaan. Dus je pakt het eigenlijk grondiger aan? Ja, dat zou je kunnen omschrijven eigenlijk. Je, je, je, het hele traject waar zo'n voornamelijk kan ontstaan wordt, wordt gebypass met een bypassoperatie. Ja, en geeft u daarmee aan dat bij echt, echt ernstig dichtgeslipde aderen dat het dan dat er eigenlijk een, een beetje een labmiddel is? Nou, geen labmiddel. Het is, uh, het is ook een goede behandeling, maar het blijkt wel dus dat, uh, dat een aantal van die patiënten weer terug moeten komen. En dat dus een, een veel groter percentage nog weer opnieuw behandeld moet worden met sustent. Uh, een aantal van die patiënten hebben ook een grotere kans op een hartinfarct. En, en uiteindelijk kan dat resulteren dus in een iets grotere kans op overlijden na, na zo'n vijf jaar. En um, voor een aantal patiënten die, uh, die zo'n hartoperatie niet kunnen ondergaan... is het nog steeds een hele goede behandeling, zo'n dotterbehandeling. En met name spreken we natuurlijk over he, patiënten die ouder zijn... en misschien nog bijkomende ziekte hebben. Is zo'n dotterbehandeling dan ook, ook uitstekend... zelfs bij dit uitgebreide lijden. Maar bij die patiënten die uh, in een goede conditie zijn... Ja, die kunnen we dan beter voor een hartoperatie kiezen. Ja. Zou je denken, dat is toch ook duurder? In deze tijden moet je er ook naar kijken? Ja, het, ja dat is een goede vraag. Het, het is, um, als je naar één jaar kijkt, dan lijkt een hartoperatie duurder te zijn. Maar uiteindelijk na vijf jaar uh, heb je natuurlijk heel veel bespaard... omdat patiënten niet weer terug hoeven te komen... en niet opnieuw een dotterbehandeling hoeven te ondergaan. En dan is uh, een hartoperatie kan dan goedkoper zijn dan een dotterbehandeling. Ja, op de lange termijn dan toch goedkoper. Ja, ja. Hoogleraar hart- en longchirurgie, Pieter Kapitein, Hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. Dag, tot ziens. Dag. Vorige week werd een advocaat uit Waalre beschoten. En vannacht was er brand in zijn kantoor. Is er verband? Proberen we straks achter te komen. Na de verkeersinformatie bij de AWB. John Bakker met een aflopende spits. Ja, duidelijk. Alles bij elkaar na nog iets meer dan 20 kilometer. Met vrij veel vertraging nog wel op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Battenverdorp. 7 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten. Op de A15 van Rotterdam naar Europort bij Rozenburg nog altijd 2 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. En de opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A20... vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer. Ook daar is de rechter rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Veel producten in de supermarkt die zich richten op kinderen... zijn te zoet, te zout of te vet consumentenorganisatie Foodwatch zegt dat na onderzoek... en wil daarom dat er een strenge wet komt... tegen kindermarketing voor ongezonde producten. Van de beloofde zelfregulering in de levensmiddelenbranche... komt volgens Foodwatch helemaal niet terecht. Zegt de directeur van Foodwatch, Bart van Opzeeland. Onderling hebben ze afgesproken na nou, tot zeven jaar geen marketing. Maar als je dan uiteindelijk kijkt... Hè, het is geen wetgeving, het is een vrijwillige afspraak. En ze houden zich daar niet aan. Het enige wat ze interesseert is gewoon geld verdienen. Zelfs over de ruggen van, van die kinderen. Philip Den Ouden, directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen meenemen. u daar eens op reageren? Uh, ja, de zelfregulering werkt uitstekend. De reclame voor kinderen uh, is de afgelopen jaren... door overigens geen vrijblijvende regels alleen uh, heel sterk teruggelopen. Er wordt onder de zeven jaar geen reclame meer gemaakt. Onder de twaalf jaar bijna geen reclame meer gemaakt. Uh, dus uh, die regulering werkt prima... Uh -huh. uh, waar meneer van op Zeeland uh, op doelt, is dat hij de regels zelf misschien nog eens aan de orde wil stellen. Dat doen wij continu. We zijn daar heel zelfkritisch over. Ja. Kijk, dat... wij, nemen, wij nemen over gewicht en andere gezondheidsproblemen buitengewoon serieus. Ja. Het kan niet zo zijn dat Nederlandse kinderen te zwaar en te dik zijn. Nee, maar dan hebben we het over de marketing. Hoe is het met het verwijt dat die producten te zoet, te zout of te vet zijn? In ieder geval niet goed. Uh, ik heb, wij hebben de criteria die meneer van Op Zeeland uh, gebruikt, waar die overigens buitengewoon ondoorzichtig is, waarop die gestoeld zijn en hoe die tot stand zijn gekomen. Maar die hebben we tegen alle producten in de supermarkt uh, gelegd. En dan voldoet ongeveer 80% van de producten in de supermarkt. Uh, uh, zou een rode en zeker een oranje stip krijgen, de meeste rood. En dan noem ik ook uh, zaken als... Uh, uh, natuurlijk, alle koekproducten, maar ook rentebrood, uh, 20 plus kaas, druiven, uh, halfvolle melk, alle maar, margarines. U bedoelt dat ze allemaal en dat... te zoete zout of te vet? Zijn criteria uh, geldt dat niet alleen voor kinderproducten, maar voor alle producten. En maar ik goed. begrijp één ding van Foodwatch en ja. niet, dat ze gewoon niet meteen oproepen tot een wettelijk verbod. De nee. productie en verkoop van die producten als ze ze zo ongezond zijn. Ja, maar goed, als ik u goed begrijp, dan uh, wordt de supermarkt dan akelig leeg. Moet je niet verwachten van producten die speciaal voor kinderen zijn, of je er nou op marketing op loslaat of niet, dat die toch wat uh, beter van kwaliteit zijn, wat gezonder zijn als voor volwassenen? een heleboel punten wordt gebeurd. Er zijn ook heel veel alternatieven uh, die, uh, die door uh, producenten worden aangeboden. Dus natuurlijk wordt hard gewerkt aan het verminderen van, uh, van de hoeveelheid calorieën in veel producten door het terugbrengen van vet en suiker. U vindt dat bij veel producten daar, daar goede alternatieven. Ik ben het overigens onmiddellijk met iedereen eens dat we daar nog veel meer in kunnen doen. Daar werkt de industrie ook hard aan. We zijn continu bezig met de, de productsamenstelling te verbeteren. Zo ook met zout bijvoorbeeld, van, uh, waar we uh, overigens van de week heeft de minister dat ook nog eens bevestigd al interessante stappen de goede kant weer hebben opgezet. Ja. En een wet, als we het dan weer over marketing hebben, een wet zoals Foodwatch wil die dat uh, verbiedt of die dat aanpakt, ziet u Nou, Nou, kijk, die zelfregulering uh, werkt erg goed, want het werkt via de reclamecodecommissie. De, uh, de, uh, uh, de percentage naleving uh, van de uitspraken van de reclamecodecommissie is aanzienlijk hoger dan van welke wettelijke regeling ook. Het werkt ook via neming en shaming, rekent u maar... Fabrikanten en supermarkten die een merk op een, op een product hebben staan, zijn daar buitengewoon gevoelig voor. En daarom houden ze zich ook aan de zelfopgestelde regels, die heel goed worden nageleefd. Philip de directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie. Dank u wel. Gaan we naar de post. De reorganisatie bij PostNL gaat de komende jaren 2700 tot 3300 banen kosten. Er blijven meer sorteercentra open dan gedacht. De meeste ontslagen bij PostNL vallen namelijk onder het kantoorpersoneel. Want de regiokantoren die gaan allemaal dicht. We gaan naar Nieuwegein. Daar is een groot distributiecentrum van PostNL. Mark Robin Visser is daar tussen de sorteermachines en ziet de post voorbij komen. Uh, dit is volgens mij het geluid van de SMG. Want je hebt namelijk SMK en SMO en sm. Geen meneer Jekkers, weet u het? Ja, sorteermachine klein, sorteermachine groot... en sorteermachine uh, onbestelbaar of iets dergelijks. Oh, heeft er echt verstand van. Ja, een beetje. Ik leer hier ook uh, heel veel in, in het uh, voorbereidingscentrum in Nieuwgein. Uh, sorteermachine dus. Sorteermachine. Ja. Meneer Jekkers, u bent van de Bond voor Postpersoneel. Dat klopt, de BVPP. En u heeft het uh, nieuws ook gehoord? Ik heb het nieuws gehoord en waren al iets eerder op de hoogte gebracht... door de Raad van Bestuur over de inrichting. Inrichting van de reorganisatie. Ja. Nou, wat vinden we ervan? Nou, het is, het is me nogal wat. Uh, in eerste instantie uh, ja, een zekere ergernis over het feit dat iets waarvan wij toen ze ermee kwamen al dachten dat gaat niet lukken, waar ze voor gewaarschuwd zijn door de OR, waar ze voor gewaarschuwd zijn door alle anderen, dat nu na anderhalf jaar prutsen en veel mensen in onzekerheid laten toch tot de conclusie gekomen is dat die reorganisatie zoals ze van plan waren... niet door kan gaan, omdat het niet werkt. U had gelijk. Ja, ik had gelijk. Je hebt er niks aan achteraf gelijk. Ik bedoel, dat is van een paar jaar geleden. Dat is leuk om nog een keer in het café te vertellen, maar ja. het, het helpt de mensen niet. Die zijn, voor zover ze postbode zijn, een beetje geholpen op dit moment. Want dat is postbodes uh, de deur uit dan aanvankelijk de bedoeling was. Maximaal 650 horen we nu, terwijl er in eerdere plannen een veel groter aantal werd genoemd. In de plannen hadden we het over 2800 man. Dus dat scheelt enorm. Het vervelende verhaal uh, komt nu voor het kantoorpersoneel. Want doordat uh, die vestigingen worden samengevoegd... zijn de regiokantoren niet meer nodig. Die gaan allemaal dicht per 1 januari 2014 en samen met het hoofdkantoor... mensen die daar die regiokantoren aansturen... en leidinggevenden die er werken... gaat dat toch zo'n 700 arbeidsplaatsen kosten. En dat is heel veel. Nou hoor ik Post.nl zeggen... wij hebben goede hoop dat we die mensen kunnen begeleiden... naar een andere baan. Wat denk je daarvan? Ik denk dat, het, dat ze in die zin gelijk hebben... dat die mensen uh, veel makkelijker in te plaatsen zijn... als er vacatures zijn op andere plekken bij Post.nl. We hebben andere soorten opleidingen. doen meestal kantoorwerk. Dat kan ook ander kantoorwerk zijn. En afgezien van de crisis, en dat is geen kleintje op dit moment... zal het waarschijnlijk ook makkelijker zijn die mensen te herplaatsen... dan postbodes die doorgaans een heel matige vooropleiding hebben... en soms al 35 jaar niks anders gedaan hebben dan postbode. Kort en goed, meneer Jekkers, gematigd positief, ondanks het slechte nieuws? Nou, gematigd positief voor die postbodes, maar niet erg positief voor die anderen. Al met al, ja, aan die volumedaling kunnen we helemaal niks doen... en daar kan post ook niks aan doen, dus ze zullen moeten krimpen met steeds minder werk... En dat gaat dan op deze manier. Leuker kunnen we het niet maken, Paul Jekkers van de Bond voor uh, Postpersoneel. Hartelijk dank. Graag gedaan. En de groeter uit Nieuwegein. Dat was Mark Robin Visser vanochtend. Vorige week werd advocaat Marcel Senders uit Waalre vlak bij zijn huis beschoten. En vannacht was er brand in zijn kantoor. Of er een verband is tussen beide gebeurtenissen... wil Nooitje Schijndel van de politie nog niet zeggen.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 Ja, hij wordt gezien als een uh, geniale advocaat, maar hij is niet helemaal onomstreden. Hij is 36 jaar, je zei het net vorige week, beschoten in de buurt van zijn huis. Hij zat toen in zijn auto. Hij is toen niet zwaar gewond geraakt, licht gewond door wat glasscherven. En uh, de schutter zou het uh, bos ingevlucht zijn. En volgens Sanders was het een, uh, een blanke man. Hm. Wat voor zaken doet hij? Nou, Hij is gespecialiseerd in uh, vastgoed en ondernemingsrecht. Hij is dus... Een van die drie partners in dat advocatenkantoor waar vannacht brand is gesticht. Aan de achterkant overigens van dat kantoor. Nou, hij zit zelf ook nog in zaken. En vorig jaar is er door de Belastingdienst onderzoek gedaan op dat advoca advocatenkantoor in Waalre. Naar uh, belastingfraude en valsheid in geschriften. Ja, en uh, hij is ook even vastgezeten. Was dat daarvoor? Ja, dat, uh, dat had daarmee uh, te maken. Hij is uiteindelijk ook voor de tuchtrechter gekomen. Hij zou documenten hebben vervalst. Hij is op de vingers getikt, maar hij mocht gewoon zijn beroep weer uh, gaan uitoefenen. Ja. En nou is er ook sprake van, van drugs en drugshandel. Want Senders werd in bepaalde media gelinkt aan de leider van een internationale drugsbende. Die vorig jaar overigens werd vermoord. Wat is hun connectie? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Het gaat om uh, drugscrimineel Aram de Jong. Hij werd uh, vorig jaar november uh, ook in de buurt van zijn huis uh, neergeschoten. Hij, uh, hij was wel dood uh, uiteindelijk. Uh, die zaak die zou de dag daarna voor de rechter komen. En de jong was dus klant bij dat advocatenkantoor. Maar ja, zoals je net de politie had hoorde zeggen... een link wordt uh, niet zo snel gelegd. Alhoewel de politie in ieder geval vanochtend uit voorzorg kogelwerende vesten droeg... toen ze onderzoek deden bij de brand. Theo Verbrugge over uh, de brand in het kantoor van advocaat Marcel Senders uit Waal. Eerder werd hij dus uh, beschoten. Hoort u wel meer over vandaag. Vijf uur half tien, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. Zeven uur vanochtend zijn de stembureaus in Italië weer opengegaan voor de tweede en laatste dag van de parlementsverkiezingen. Gisteren trok vooral Berlusconi weer de aandacht. Toen die ging stemmen, gingen er ook een paar dames uit de kleren. Basta Berlusconi, riepen ze. Ze vonden het dus duidelijk uh, genoeg met Berlusconi. Ze hadden er genoeg van. Ze werden door de politie afgevoerd. Daarna had Berlusconi ook nog een opmerking voor een meisje van het stembureau. Goed. Ja, Bellasconi, die vond dat het meisje in het stembureau uh, wat moest lachen. Een beetje moest leren lachen. correspondent Rob Zoutberg in Rome... Typeerde Berlusconi wel weer? Ja, Berlusconi. Wat zei je? Zing het ging alweer over Berlusconi. Het ging alweer over Berlusconi. Typeert op dat een beetje? Ja, nee. Bedoel, we, we hebben gisteren natuurlijk gezien wat daar gebeurde. De, de, het meisje bij het stembureau die toestrak. De actie van de drie uh, dames die met uh, daar blote borsten tegen uh, uh, demonstreerden. En ja, als je er een beetje cynisch naar kijkt, kan je denken dat heeft hij dan weer mooi voor elkaar. Want het ging inderdaad ook op de verkiezingsdag weer alleen maar over Berlusconi. Ja. En dan de opkomst. Het viel wat tegen, hoor ik overal. Is dat ook zo? Ja, nou, gisteravond het laatste wat we weten, het is natuurlijk een beetje raar. Twee dagen wordt er gestemd in Italië. Ik probeerde ook hier de vinger achter te krijgen. Waarom is dat eigenlijk twee dagen? Zegt iedereen, ja, dat gaat altijd zo. Uh, dus ook nu. Uh, maar goed, gisteravond wist we om 10 uur. Het zat 7% onder hoe dat uh, uh, in 2008 ging. Nou, het, vraag hoe dat dan vandaag gaat. Dat we wel weten. Het sneeuwde gisteren behoorlijk in het noorden van Italië. Dat kan mensen natuurlijk thuis hebben gehouden. Ja. En dan kun je denken, ach, goh, als ik toch twee dagen heb, dan ga ik morgen wel. Dus de hoop is wel dat dat vandaag nog weer goed komt. Ja, nou, het, het gaat nu nog door hè, tot uh, drie uur vanmiddag. Dan komen ook de eerste opiniepeilingen uh, naar buiten. Toen krijg je daarna en weten we welke kant het op gaat. Ja, tendens, want er zijn gisteren ook wel officieuze peilingen naar buiten gekomen. Blijft toch wel dat de socialisten zullen gaan winnen. Zij het, en uh, heb je hem toch weer op de voet gevolgd door Berlusconi. En Monty, want uh, zijn naam valt eigenlijk nauwelijks meer, de huidige premier. Ja, dat is ook van. Hij hangt echt onder aan de kar zeg maar, van alle peilingen. Je krijgt, eerst krijg je Bersani van de socialisten. Daarna krijg je Berlusconi, daarna krijg je die protestbeweging van Grillo. En helemaal onderaan hangt Monti. Maar kijk, als die Bersani van de socialisten wint, dan zal hij er goed aan doen om een coalitie aan te gaan met Monti. Maar Monty die doet, het, ja, die doet het gewoon slecht. En de vraag wordt natuurlijk ook voor de Senaat gestemd of hij in de Senaat wil, überhaupt wel de kiesdrempel gaat halen. Dat kan dus echt een probleem worden. Wat je nu ook leest, hè, Reuters publiceert daar ook over uh, vanmorgen. De markten zijn er toch heel erg op gespit hoe breed straks die basis uh, van, van Bersani gaat worden. Want wordt het wankel, nou, dan kan je natuurlijk op zeggen... dat de markten onmiddellijk gaan reageren. Ja. En dan is er nog uh, Beppe Grillo hè, voor de proteststem. Maar, hij uh, wat van die stemmen um, te trekken. Hoe groot is zijn invloed straks? Want er zal toch ooit een coalitie gevormd moeten worden? Ja, we weten, nou, Grillo wil uh, in principe met niemand iets te maken hebben. Hij zal daar straks, zo ziet dus het er nu naar uit, 20 procent. ...en dan zal hij, zal hij binnenkomen en daar een stik op gaan vormen. Nou, daar gaat ja, niet helemaal goed meer op. Hij de hele tijd dat de ja, oude generatie, de oude zakken weg moeten wezen... ...en iedereen naar huis moet. En daar heeft hij ook veel succes mee. Maar feit blijft wel, en dat merk je ook, ook op als je met kiezers uh, spreekt... ...mensen weten eigenlijk heel slecht wat hij verder nou nog meer wil. En dat wordt ook de vraag, want wie zijn uiteindelijk dan, dan de parlementsleden namens zijn partij? Ja, dat zijn toch... Je moet ook zeggen, een, een generatie onervaren politici... die daar neer worden gezet in die Kamer. En hoe die gaan reageren straks in de Kamer zelf... dat is echt nog een vraagteken. Ja, We waren even van lijn gewisseld, uh, Rob. Inmiddels kom je luid en duidelijk door. Uh, en, maar die Grillo, zijn stemmen... wie kost dat vooral stemmen? Bersani? Ja, hij, nou, hij, hij nestelt zich natuurlijk in het centrum uh, van, uh, van, van, van, van, van het spectrum. Hè. En komen, maar de stemmen komen vooral bij Bersani vandaan ook een beetje van rechts. Maar vooral, het, het kost Bersani stemmen... en was zijn eh, voorsprong een paar maanden geleden grievelijk... Hè, van Bersani, dat is hij al lang niet meer. Goed, Rob, Zoutberg in Rome. Rob, we horen je ongetwijfeld uitgebreid op Radio 1. Vandaag om drie uur vanmiddag sluiten de stembussen... en dan komen ook de eerste exit polls. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. De Caro neemt het over. Sven Kokkelman, Goedemorgen. Marcel, Goedemorgen. Wat ga je doen? Maatschappelijk debat over ouderen wordt veel te veel in one-liners gevoerd... en daarom pleit de ouderenombudsman, die bestaat... voor een breed nationaal debat over senioren. Verder is minister Lilian Ploemen van ontwikkelingssamenwerking... en van handel op reis in Zuid-Soedan. Ik ga haar vragen wat ze daar in hemelsnaam doet. En wat als je... <laughs> Goeie vraag. <laughs> en wat, uh, wat, doen, uh, wat, uh, wat doe je als je als rechter met je 70ste met pensioen wordt gestuurd? Dan laat je je omscholen tot advocaat. De orde van advocaten vond het maar niks. Maar binnenkort wordt de 75-jarige Hans van Eck beëdigd als advocaat. Ik praat met hem. Zometeen eerst nu het nieuws. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De kans op overlijden is na een dotterbehandeling twee keer zo groot als na een hartoperatie, blijkt uit onderzoek van onder meer het Erasmus MC in Rotterdam. Een hartoperatie is de beste optie bij ernstige verstoppingen of meerdere vernauwingen, zei onderzoeker kapitein in het NOS Radio 1-journaal. Volgens hem is een operatie op termijn ook goedkoper dan dotteren. PostNL reorganiseert minder stevig dan verwacht. Er blijven meer sorteercentra open dan eerder werd gedacht... en er blijven meer postbodes in dienst. In plaats van 2800 verliezen nu 450 tot 650 postbodes hun baan. De Russische president, Poetin, heeft zijn handtekening gezet... onder een nieuwe anti-rookwet. Vanaf 1 juni wordt het rook in openbare ruimte... als stations, vliegvelden, stranden en bij speelplaatsen verboden. En later volgen de horeca, markten en winkels in Rusland. En de Surinaamse president Bouterse vindt dat in het verleden grote fouten zijn gemaakt. Maar wij hebben het hart op de goede plaats, zei Boutersen. Hij sprak bij de jaarlijkse herdenking van de staatsgreep van februari 1980. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Awb verkeersinformatie: files nog op de A9. Op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam bij Knoop het Koenplein 4 kilometer. En op de A9 van ook maar naar Amstelveen bij Bad Overdorp 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Oudere Ombudsman wil nationaal debat over senioren. Minister Lilian Ploem op bezoek in Zuid-Soedan. 75-jarige wordt beëerdigd als advocaat. De dochtertumeur van Hans Beum. is 2 over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Apeldoorn. Waar voetbalclub AGOVV vandaag precies 100 jaar bestaat. Maar is het ook reden voor een feestje? Twitter met ons mee. Hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via Goedemorgen Hoe willen wij als Nederland de komende jaren omgaan met ouderen? Daarover moet een brede discussie worden gevoerd, zegt ouderombudsman Jan Romme. En die discussie moet niet vooral draaien om one-liners. Meneer Romme, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor one-liners bedoelt u? Nou ja, we horen de laatste maanden eigenlijk heel veel klachten alleen maar. Uh, dat het slecht gaat met ouderen. En het is absoluut noodzakelijk wel om, eh, om vast te stellen wat de problemen zijn met ouderen en de 50 plus partij. Maar ook bijvoorbeeld een handbouw hebben daar een goede rol in gehad. Maar het moet verder gaan dan dat. We moeten met z'n allen toch eh, gaan kijken van met de realiteit van vandaag de dag. Eh, wat zijn exacte problemen en hoe kunnen we de, deze problemen nou oplossen? Maar daar gaat het debat toch juist over? Daar moet het debat over gaan. Nee, Maar daar gaat het over toch? Ja, daar gaat het over. Ja, precies. Dus wat wilt u dan nog meer dan het debat dat nu gevoerd wordt? Nou ja, ik vind dat uh, het debat uh, dat op het ogenblik gevoerd wordt... eigenlijk alleen maar in problemen, uh, over problemen gaat. Uh, en het is natuurlijk uh, belangrijk om die problemen vast te stellen. Maar uh, ja, hoe ziet die toekomst eruit? Kunnen we toch niet met z'n allen eens even heel creatief zijn... en met de realiteit van vandaag de dag uh, kijken of er nieuwe oplossingen gevonden kunnen worden... om de problemen te lijf te gaan. Wat voor creativiteit wilt u dan? Nou ja, we hebben bijvoorbeeld uh, een gang gemaakt uh, rond 50 verzorgingstehuizen. En we weten de, dat, uh, uit de media dat uh, de verzorgingstehuizen in de toekomst eigenlijk een rol alleen maar gaan krijgen van het En dan zitten we dan met uh, prachtige verzorgingstehuizen. Wat gaan we daarmee doen? En ik, de, heel veel verzorgingstehuizen denken daar al over na... Uh, hoe kunnen ze nou het verzorgingshuis dusdanig uh, nuttig uh, inzetten... dat het echt iets doet voor de samenleving en echt iets doet voor de ouderen. Ja. En, en die verzorgingstehuizen... Ja, we, we zien al dat er initiatieven zijn om de, uh, de eetzalen die uh, ja, op kantines leken... en een beetje met de geur van chloroform uh, omgeven werden... dat die gezellige restaurants uh, worden. We zien al dat, het, uh, dat de bruine kroegen verschijnen in verzorgingshuizen. U wilt van en, de drank? Euh, nou, euh, euh, binnen, binnen bepaalde mate. Maar het is, euh, het is heel goed dat euh, verzorgingshuizen bijvoorbeeld een hele centrale rol gaan krijgen in de buurt. Ja. Zodat de ouderen en de ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Ook ouderen die niet in verzorgingshuizen wonen, met name in die buurt. Ja. Maar ook jongeren en ouderen bijvoorbeeld. Ja, ik wil niet flauw doen, meneer Roemer. Maar dat kan je toch op lokaal niveau een beetje organiseren? Daar heb je toch geen nationaal debat voor nodig? Nou ja, kijk. Euh, nee, dat kun je op, op, op lokaal niveau euh, organiseren. En eigenlijk. Alles wat er nationaal uh, bedacht wordt, dat moet ook op lo lokaal niveau uh, georganiseerd uh, worden. Dus uh, dat is helemaal niet zo slecht dat, uh, dat het op lokaal niveau bedacht wordt en ook uitgevoerd wordt. Dat is heel goed. Maar, maar we kunnen wel van elkaar leren daarin. Maar wilt u dan een lokaal debat of een nationaal debat? Het zou een nationaal debat moeten zijn en uh, als daar uitkomsten in zijn, zou het uh, lokaal vertaald moeten worden. Wie zou dat nationale debat moeten antomeren? Nou, ik denk in eh, eerste plaats de overheid, de oudere bonden hebben daar een rol in. Wij zouden daar als ouderen een rol in hebben. Ik denk eh, zeker ook de thuiszorg eh, die daar een rol in heeft, de zorginstellingen, eh, want van deze mensen moet wel eh, de praktijk komen. Ja. Eh, er is natuurlijk eh, in het regeerakkoord zijn er allerlei eh, besluiten genomen die ja, op vrij hoog niveau korter de bocht zijn genomen. Maar er begint nu wel gelukkig ook kamerbreed een, eh, een realiteitszin te ontstaan van, ja, hoe gaat het nou in de praktijk uitwerken? Um, nou, daar, daar moet uh, een, een discussie over komen. Wat zijn nou die problemen en wat zouden nou de oplossingen kunnen zijn? Ja. Zou er een speciale minister moeten komen eigenlijk voor ouderen, vindt u? Dat is in het verleden wel eens uh, geopperd. Het is natuurlijk een hele grote doelgroep. Uh, we praten over uh, 3,5 miljoen, uh, miljoen ouderen. En uh, ik denk dat het helemaal geen slecht idee zijn, zou zijn. Antwoord is ja. Antwoord is ja. Deze kabinetsperiode nog of de volgende? Snel mogelijk, want de, de, de grijze golf is uh, nu reeds gearriveerd en uh, die wordt alles maar groter de komende tijd. Juist, dus de oudere ombudsman pleit voor een speciale minister voor ouderen deze kabinetsperiode nog. Dat zou een hele goede zaak zijn, denk ik. En die zou dan meteen dat nationale debat kunnen antemeren? Die zou heel goed het uh, nationale debat kunnen antemeren, denk ik, ja. ja. Nou kende ik de gewone ombudsman, meneer Brenningmeijer. Ja. Ik kende de kinderombudsman, meneer ja. Dullard. Dullard, ja. Ja, ik wist eigenlijk niet dat u er ook was. Nou, we, zijn, we zijn gestart sinds juni. Um, eigenlijk om drie redenen. We kregen als Nationaal Ouderenfonds kregen we heel veel telefoon, steeds meer telefoon. van wantoestanden in verzorgingshuizen. en uh, desperate kinderen die niet wisten waar ze naartoe moesten. Uh, dat is de eerste reden waarom we de ombudsman zijn gestart. De tweede reden is dat er in Nederland beslist heel veel goede dingen zijn op het gebied uh, uh, van ouderen. Alleen het aanbod kan de ouderen niet vinden en de ouderen kan het aanbod niet vinden. Nou, wij helpen de ouderen daarbij. En op de derde plaats uh, vinden ouderen, en dat is heel erg gebleken in alle reacties die we krijgen, zelf, dat, er, dat er te veel uh, over hun hoofden wordt heen besloten zonder dat daar een echte stem, dat zij een echte stem hebben. Dat is de laatste ja. maanden wel veranderd natuurlijk. En waar net zeggen. Maar, uh, maar uh, ja, de, de, de derde reden waarom we het zijn gestart in de tijd, is dat uh, we willen toch de stem van de ouderen laten horen. Ja. Nou heeft iedereen het over ouderen, dat is natuurlijk ook een steeds groter wordende groep. En politiek ook steeds belangrijker, want daar ligt een groot deel van de macht van het electoraat. Zeker in de toekomst, maar ook nu al. Ja. Niemand heeft het over de jongeren die het geld voor die ouderen dan bij elkaar moeten gaan verdienen. Jongeren ja, is zeker ook een heel groot uh, probleem. Uh, ik heb zelf uh, jongere kinderen en uh, ik vind dat hun toekomst veel, veel minder rooskleurig is uh, dan, uh, dan de mijne was. Uh, dat, daar liggen zeker ook problemen, maar er liggen zeker ook problemen bij ouderen. Uh, maar laten we daar niet al te somber over zijn. Heel veel ouderen hebben het ook heel goed. Maar er zijn beslist ook uh, grote problemen binnen die hele grote groep ouderen. Wanneer zou dat nationale debat moeten starten wat u betreft? ja, Zo snel mogelijk gaat u dan zeggen, maar wanneer is het haalbaar? Ja. Ik, in ieder geval, we kunnen, we kunnen het uh, alvast starten. Er is uh, niets, niets belet ons om dat te starten. Niets belet ons om nu ook al na te denken over, uh, over mogelijke oplossingen voor problemen die er zijn. En we nodigen in ieder geval iedereen uit om uh, naar de ombudsman uh, te bellen of te mailen met, uh, met eventuele goede ideeën. En we gaan ze zeker dan ook doorgeven. Ah, adres en telefoonnummer? Uh, 0900 60 80 100. jee, dat is meteen weer een betaald telefoonnummer, of niet? Ja, maar heel weinig hoor. 6 cent per minuut. Oh, dat valt Minimaal. En uh, www.ouderenombudsman.nl Goed. Speciale minister dus. Uh, gaat u een brief schrijven trouwens tot slot aan de premier om dit uh, in gang te zetten? Ik uh, ga eerst eens uh, praten bij, uh, bij VWS. Dat zijn goede vrienden van ons. Om te kijken wat daar de, wat daar de mogelijkheden zijn. Goed, speciale minister dus voor ouderen. En een nationaal debat over uh, de ouderen in de toekomst en in de maatschappij van nu. Jan Romme, de ouderenombudsman. Ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij nieuwsgemeuters. die u het bijzonder interesseert. Het aantal mensen met een forse hypotheekachterstand... is in een jaar tijd met bijna 25% gegroeid. Naar hoeveel betalingsachterstand van de hypotheek... wordt je door de bank uit je huis gezet? Dat is de vraag aan Leslie Hogeveen van De Hypotheker. Nou, dat uh, uh, gebeurt niet zomaar. Formeel hebben banken en geldverstrekkers natuurlijk de mogelijkheid om je bij een betalingsachterstand uit je woning te zetten. Maar banken zijn er ook niet bijgebaard om uh, een huizen via executieveilingen te verkopen. Dat waren de vorige afgelopen jaar ook maar uh, 2600. Uh, we zien steeds meer dat banken echt gezamenlijk met de klant kijken, consument kijken... Uh, wat de achtergronden zijn van de betalingsachterstanden... en gezamenlijk uh, naar een oplossing zoeken... om die betalingsachterstanden weg te werken. Zowel consumenten als banken zijn er niet bijgepaard om een, via een executieveiling een woning te verkopen. Het is echt een laatste redmiddel. Jazeker, het antwoord van de hypotheker. Heeft u een vraag bij het nieuws... mailt u dan naar goedemorgennederland.kro.nl... voor uw vraag van vandaag. Naar Apeldoorn gaan we. Terug naar Nieuws de Jagen. Sportparken uh, Berg en Bos, waar het... Uh... Het normaal groene voetbalveld nu is veranderd in een, uh, ja, lijkt wel een langlauf, loeipen. Ik zie aan de overkant van het veld, zie ik het bord Klaas-Jan Huntelaar tribune staan. Weer de andere kant zie ik het uh, scorebord, AGO vv gasten. Ik ga het hebben over AGO VV, want die club bestaat vandaag precies 100 jaar. Een uh, ja, bijzonder uh, jubileum, maar ja, de profclub die is failliet gegaan. Wat betekent dat nou voor u? Nou, voor mij, ik, vind het, uh, ik vind dat we de, de helft van de club kwijtgeraakt. Ik, ik vind het heel erg natuurlijk. Maar ik ben was nog een reden voor een feest? Nou, een reden voor een feest. Het is eigenlijk niet een feest geweest. Het is een bijeenkomst geweest om met je bij te praten en om de toekomst te praten. Maar het was, het was nog heel gezellig en het was ook heel aandoenlijk. Clubicoon Siets de Vries in de jaren 50, de spits van AGO-VV. Dit is uh, toch niet het jubileumjaar wat u had uh, gehoopt? Nee, dat had ik ze zeker niet gehoopt. Ik had het wat anders gehoopt. Maar ja, zo kan het natuurlijk lopen in het leven. Hè? Er zijn meer verenigingen in de loop van de jaren zijn die dus heen gegaan. Ja, en wij horen er helaas ook bij. We, hebben dus het, we hadden dus financiële middelen niet om betaald voetbal in Apeldoorn verder te spelen. ga ik even naar bestuurslid Gert Sangers van uh, AGOVV. Ja, de proftak is dus failliet. Uh, de amateurs, wat betekent dat faillissement van de profs voor de amateurs hier? We hebben het heel moeilijk gehad, omdat de betaalde takken de belangrijkste huurder is van het terrein natuurlijk. Daar hebben we inkomsten uit, die vallen weg. En om die reden zijn we gewoon stevig in de problemen gekomen. Ander probleem was dat alles wat we hier om ons heen zien, het veld, het stadion, de tribunes, dat zou allemaal in de veiling zomaar kunnen verdwijnen. Ja, dat zou toch echt doodzonde zijn. Hè? Als je zo'n stadion, het effect wat je hier ziet, dat dat weg zou zijn. Dat hebben we gewoon als club hard nodig. Even terug naar uh, Sietse de Vries, het clubicoon. Als ik me omdraai, dan zie ik hier de Sietse de Vries tribune. Uw eigen tribune. Ja, zeker. Dat is mijn eigen tribune. En ik wil graag dat hij nog een, een lengte van jaren hier blijft staan... Deze tribune dreigde naar Zuid-Holland, naar de club Heinenoord te gaan. Ja, ik vind dat leuk voor die mensen, maar ik hoop niet dat het doorgaat. En ik heb van, van in meerdere instanties gehoord dat uh, hij blijft waarschijnlijk bij eigen blijft. dat vind ik een heel goed standpunt. Ja, is dat zo? Kunnen we daar zeker van zijn dat deze tribune, de, de Friese tribune, niet gaat verdwijnen naar Zuid-Holland? Hij gaat uh, niet verdwijnen, hij blijft hier. Nou, dat is goed nieuws. Hoe komt dat? Omdat er een uh, aantal mensen is opgestaan die ons uh, helpen. Met, met geld. De afgelopen week is dat in een stroomverzending gegaan en inderdaad hebben een aantal mensen gezegd van dit park, dit sportpark moet overeind blijven, de amateurs moeten overeind blijven. Wij helpen jullie om een uh, stad weer te maken en vervolgens moeten wij onszelf zien te redden. AGOVV, vandaag precies 100 jaar. Gaat u dat nog op een spe speciale manier vieren? We gaan het zeker op een speciale manier vieren, want we hadden een heel programma. Maar u snapt vanwege alle toestanden hier dat we dat wat naar achter geschoven hebben. We gaan het absoluut dit jaar op een hele grote manier vieren. Oké, okay, dat was zaterdag dus een kleine bijeenkomst, maar het Grote Eeuwfeest komt later nog. Ja, het Grote Eeuwfeest, een sponsorloterij, allerlei activiteiten voor de jeugd. Een complete jeugdweek waarin we de jeugd uh, verwennen, want daar ligt gewoon de toekomst van AGOVV. AGOVV nu dus 100 jaar, komt daar nog... Een jaar bij? Weten we dat zeker? Er komt een jaar bij. Nog vijf jaar? Tien jaar? Honderd jaar. Denkt u dat ook? Ziet ze de Vries? Ja, denk ik zeker. Ik uh, ben overtuigd dat, uh, dat de club nog heel lang zal bestaan. Nu, in deze omstandigheden. Oké, okay, ik uh, help het u ermee hopen. Dank u wel. Bijdrage was dat vanuit Apeldoorn van Niels de Jager. Straks minister Liliana Ploemen op bezoek in Zuid-Soedan. 3, 2, 1... Oh. Deze dag, 2007. En de Oscar gaat naar... An Inconvenient Truth. Ja, voormalig vicepresident Al Gore won deze dag, 25 februari 2007... een Oscar met zijn klimaatfilm An Inconvenient Truth. Maurits Groen vertaalde het boek waarop de film is gebaseerd... en haalde vervolgens Gore zelf naar Nederland voor de filmpremiere. In 2006, op, precies op 6, vrijdag 6 oktober, ik weet nog precies... Ik kwam ook voor het eerst naar Nederland uh, voor de presentatie van het boek wat ik uh, had vertaald en uh, uitgegeven. Uh, en ook voor de première in Tuschinski van, uh, van de film, Een ongemakkelijke waarheid. En dat was dus uh, ruim voordat hij die Oscar uh, daarvoor vond. De Amerikaanse oud-vicepresident Al Gore is in Nederland... voor de première van zijn film over het klimaat. Politici, wetenschappers en milieuactivisten zijn zeer geïnteresseerd. En bij het Tuschinski Theater in Amsterdam is verslaggever Ron Vrezen... Nou, je ziet het hier achter mij al, hè. heel veel belangstelling. Het is absoluut geen normale filmpremière hier. Het is ook een film van de oud-vicepresident van de Verenigde Staten... Al Gore. Ik ben Al Gore. Ik was de volgende president van de Verenigde Staten. Ja, dat was ongelooflijk moeilijk. Ja, dus echt eh, om zo iemand echt te pakken te krijgen, dat is enorm veel vraag naar die man. Iedereen die met klimaat bezig is, kan vanmiddag al in Amsterdam luisteren naar Al Gore. Ook de politiek, maar wordt de ernst van het probleem daar wel voldoende gevoeld in de verkiezingscampagne bijvoorbeeld? Ja, het grappige was, het was net verkiezingstijd en ik weet uit de eerste hand dat een van zijn campagneleiders. Balkenende toen bezworen heeft om hem uit te nodigen. om samen met hem van de Vrije Universiteit naar Tuzinski. om in de dienstauto, denk ik, van Balkenende. om hem daar naartoe te rijden. zodat hij tijdens het acht uur journaal. naar binnen kon schrijden aan de zijde van Balkenende. wat natuurlijk in verkiezingstijd eh, interessant is. Maar doordat Gore een verhaal hield. dat veel en veel langer was dan gepland was. hij zou een kwartier praten, maar toen hij eenmaal op stoom was. toen heeft hij, geloof ik, meer dan drie kwartier gepraat. Daardoor miste hij de live binnenkomst in het journaal bij Tjuszynski. Dus de verslaggever die kondigde aan dat hij zou komen. En kondigde toen aan dat hij nog weer zou komen. Toen was hij inmiddels uh, naar binnen. Dus... Ja, ze zijn hier trouwens net naar binnen gegaan. Ze hebben hem uh, in het acht uur journaal gemist. Dus wat dat betreft was de opzet van en de uh, niet geslaagd. Maar hij is wel sportief geweest om uh, de hele film uit te kijken en zelfs... Tot ver, nadat bijna iedereen al uh, Tuschinski uit was, te blijven om met alles en iedereen te praten. Dat heeft ook veel indruk op balken gemaakt. Ik was bij uh, de première van de film van ja. Al Gore. Ik heb zelf uh, lange tijd met uh, Gore gesproken. Eerst op de Vrije Universiteit en toen zijn we samen de auto gereden naar, uh, naar Tuschinski. Ik heb het boek uh, gekregen met een opdracht van, uh, van Gore. Ik was onder indruk, moet ik zeggen, van, uh, van de film, van zijn boodschap. En u heeft gelijk, we kunnen dit hele vraagstuk niet ontlopen. We Ik heb hem daarna nog drie keer naar Nederland uitgenodigd. Is hij ook geweest? Maar die Oscar heeft hem zelf niet veranderd. Nee. Marit Schoen, vertaler van het boek An Inconvenient Truth over de film van voormalig vicepresident Al Gore. Die ging die won deze dag 25 februari 2007, een Oscar. You. And that everything seems to be Some kind of wonderful Now I know I can't express This feeling of tenderness There's so much I wanna say But the right words don't come my way I only know when I'm in your embrace In this world seems a better place and something happens to me and it's some kind of Michael Bublé, Some Kind of a Wonderful, het is tien voor eh, tien, moet ik zeggen. U luistert naar de Cairo op Radio 1, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Liliana Ploemen, dames en heren, is vanochtend aangekomen in de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba voor een tweedaags bezoek. Zuid-Soedan werd in 2011 onafhankelijk van het noorden en is daarmee het jongste land van Afrika. Mevrouw Ploemen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet u daar? En ik ga het uh, hier op de hoogte stellen van uh, hoe het ervoor staat met het land. Ik zei het al, het juiste land ter wereld is het zelfs. En van mijn zijn betrokken En alles moet hier hiervoor zijn opgedaan. Van onderwijs tot zorg. Maar ook de politie, de uh, macht. Nederland uh, heeft daar aan de de afgelopen jaren. En het denk verstandig om te zien. Ja. Allemaal we wel... er Mevrouw Ploemen, ik ga u heel even onderbreken, want de verbinding is uh, niet goed. Wij kunnen u hier maar heel gefragmenteerd horen, als een soort van robot, en ik weet dat u dat niet bent. Uh, dus dat klinkt heel merkwaardig. <laughs> uh, dus we proberen even, terwijl wij aan de lijn blijven... contact te zoeken met uh, een ander nummer bij u in de buurt... kijken of dat beter gaat. Um, u wilt dus uh, kennis nemen van hoe de staat is van dat jongste land ter wereld. Um, bent u daar voor het bezoeken van ontwikkelingsprojecten... dus om te, te, te controleren waar het Nederlandse belastinggeld verdwijnt... of bent u daar om handel te drijven? Het nou, eerste uh, belangrijkste doen van, uh, van dit bezoek is ja, om te kijken het de zijn. Agnes van. Sorry dat ik u nogmaals onderbreek, maar ik kan u echt niet verstaan. Het is heel vervelend uh, en ongemakkelijk. Uh, maar als u uh, praat en wij horen niet wat u zegt, dan komt de boodschap ook niet over. En weten we nog steeds niet wat u daar nou precies gaat doen. En uh, of u daar uh, naar ontwikkelingsprojecten of. Uh, handelsprojecten gaat kijken. Um, uh, uw woordvoerder staat, als het goed is, bij u in de buurt. We proberen ook zijn of haar telefoonnummer te bellen. Um, maar dat lukt op de een of andere manier ook niet. Um, dus misschien kunt u, en passant, als u mij wel hoort vragen... of hij of zij zijn telefoon even aanzet. Uh, dan uh, ja. hebben we misschien een iets betere verbinding. Uh, het is... Uh, Live radio, zoals dat heet. Dus we improviseren er wat op los. Uh, en Afrika is ook niet het meest uh, toegankelijke land voor moderne uh, telecomverbindingen. Nee, dat is niet wat die moet zijn. Wat zegt u, mevrouw Plomme? De telecominfrastructuur is ook nog niet wat hij moet zijn. Getuigen de moeilijke verbindingen die wij met elkaar hebben. Ja, absoluut. Uh, wat ik voorstel is dat we heel even een, een kort uh, pauzemuziekje doen. Zoals dat ook bij de tandarts is en in liften. En dan proberen wij even contact te zoeken met een betere verbinding. Excuus dames en heren thuis en ook aan u mevrouw Ploemen. Uh, maar dit is niet te doen. Tot zometeen. Me. Verbinding met Liliana Ploemen, de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Handel... is of altijd niet tot stand gekomen. Zij is in Zuid-Soedan. We proberen het zometeen na tien meer weer. En dan ook de vereniging van effectenbezitters... die raakt steeds meer gefrustreerd door Imtech. En heeft het bedrijf inmiddels een deadline gesteld. Duidelijkheid moet er komen. Hoort u allemaal in het vervolg. Zometeen na het nieuws met Jan van der Putten. Blijf bij ons. KRO. Dat is helemaal goed. Hartelijk dank. Welk cijfer krijg ik? Ik zou toch, uh, nou ja, 8, 9, die richting gaan we toch echt op. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Internet. Langs. Twitter. Kanten, kranten. Radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Ik heb al eens paardenvlees gegeten. Er zijn natuurlijk mensen die met wat andere sentimenten naar paarden kijken dan naar koeien. Een beest is een beest. Sorry hoor. Er zijn altijd mogelijkheden om geld te verdienen. Soms is er wel wat, alleen ja, als je stil blijft staan, dan vind je het niet. Als je mensen gaat interviewen, dan is het meteen duidelijk. Aha, het kan een heel rijk beeld opleveren. Ja, en dat het mensen eigenlijk al heel erg aan het denken zet. De Gids.fm. Straks, tussen 11 en 12. Radio 1.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 Wat kan ik doen? Kindermishandeling stopt nooit vanzelf. Bel gerust voor hulp en advies. 0900 123 123 05 cent per minuut. Of kijk op voor eenveiligthuis.nl. Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor? Hoofdpijn, duizeligheid, afstanden niet goed kunnen inschatten... een verkeerd aangemeten multifocale bril kan problemen opleveren. Daarom neemt Pearl alle tijd om tot een goed en persoonlijk advies te komen. Dat maakt ons de Multivocaal Specialist. Goed gezien, Wan Pearl? Waar ik boek? Altijd bij de Jong Intra. Met de bus of eigen auto, vliegen naar de zon, naar een leuke stad of een mooie verre reis. En ook de kids vinden het elke keer weer fantastisch. Via jongintra.nl of mijn reisbureau boek ik de volgende keer weer.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 Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl voor een gratis aanbod op maat. Ervaar het vijf weken lang. Vijf volle weken lang. Het effect van Next. Lees de vernieuwde NRC Next nu. Vijf weken voor maar 10 euro. Vijf weken voor maar 10 euro. Ga naar nrc.nl slash next. En ervaar het zelf. Zonnepanelen. Voordelig en makkelijk. Schrijf u voor 3 maart in op zonzoekdak.nl. Dit is Radio 1.